We beginnen de les 47 van Prietz Chaim. Pagina 16, de regel 20. Hij vertelde ons aan het einde van de vorige les dat uh, de eerste Chassidim, de eerste Torah geleerde, die en juist chassidim, dat betekent niet deze chassidium die nu rondlopen, loslopen op straat, die jij kan zien met die lange mantels. Maar de, de, de, de innerlijke die zij die wisten van gebed, hoe gebed uit te spreken. Want deze weten absoluut niets, die van... Uh, we hebben dat geleerd van Harry, dat alleen de eerste waren verbonden met het hogere, en wisten wel deze eenduidige verbondenheid tussen de wortel en de tak. De tak, wortel en de tak. Maar uh, deze eerste, dat zij, Drie uur het nodig voor, nodig, nodig voor hadden om uh, het gebed uh, geheel op te maken. Eén uur voor, één uur tijdens en één uur na. En dat is omdat na het uh, vernietigen van de tempel was er direct na het zeggen van het gebed, direct uh, gaan de werelden weer terug. Naar hun eigen plaats. En zij wilden daarmee uh, deze mogen vasthouden. Zoveel mogelijk uh, uh, niet laten uitgaan. Twintig. We gaan ze huwat am, shayuk hasidi arishonim mit paladin, tfilat, nidawabe en sahayo. En de oudste vrienden zijn de oudste vrienden. Bason ze zijn de oudste vrienden. En ze zijn de oudste vrienden. En ze ze zijn amen. oudste dat is de Deden het gebed, uh, deden hun gebeden, let op, deden het gebed uh, vrijwillig, ook nog uh, beëmt sahaiom, ook nog halverwege de dag hadden ze ook nog extra, ge extra gebeden gehad, gedaan. Dus behalve die drie, voorgeschreven gebeden, hadden ze nog extra gedaan. Shahida dat is, kedele achazir, om de mogen nog een keer te doen, terugkeren naar de zon. K'moshamroba, Gemara, zoals in de Gemara, in de Torah geschreven, in de Talmud geschreven staat, Gemara is een Talmud in, in het Aramees. Zoals in de Talmoed geschreven staat, halwaai, nou, hoe, hoe, mm, um, zou de mens, zou de mens, ho, hoe, hoe geweldig zou het zijn dat ze als mens uh, zo uh, bidden de hele dag lang? Dat was de bedoeling van wat ze hadden gezegd. Nou, dat, geweld, dat zou geweldig zijn om de hele dag te, te, door elkaar gewoon te bidden, om op deze manier de zon voorzien van de mogen, ja, van de man. En de man omhoog doen en dan de mogen komen dan bij de, aan de zon, duidelijk. Door onze man te doen, komen de mogen aan de zoon, en dan komen ze in z'n woek, en dan wij ook ontvangen alles van hen. Kijk nou hoe geweldig wat je nu zegt, daarom ook onze houding moet de hele dag zijn als gebed van binnen, de, deze alertheid en gelatenheid tegelijkertijd, waarbij, waardoor wij, en hier blijven in deze wereld en tegelijkertijd van binnen man doen steeds permanent waken, wat Yeshua zegt, betekent steeds man omhoog brengen, wat anderen niet, niet zien wanneer zij jou zien van buiten, en jij doet van binnen man omhoog. En daarmee hou je, blijf, blijf je, streven ernaar om steeds Mogen om, maan omhoog te doen, zodat op dat de mogen zullen komen boven boven zullen komen op de zon en zij zullen zwoek maken. Dan komt het zwoek op jou, dan heb je dat op dat moment, op al die momenten permanent um, verbondenheid met het hoger. Natuurlijk is het niet, lukt het ons niet om dat steeds. Voor elkaar te doen, maar steeds wanneer je dat werkt eraan, wordt het, zoals men het zegt, het geloof wordt dan voortdurend. Dat betekent telkens op permanent, zo mogelijk permanent, blijf je verbonden met Hashem. Via Yeshua. 22. ונרלן ידעתי חיים שיש אה, שמניח תפילין כל היו. הוא גורם לגה שגות המוחין כל היו, הכוונה על הרשימו דרינטוינטח דגדלות. כי המוחין עצמן, Kwara marnu, shaen holet, leesha, otan, otam jeter, megimes, shaot. Wa filu, Moshe rabbeinu, ala shalom. Fieren jadav, ga rak, jij dát, prušot, raak, gimmerjouwt. Gamze, gú, gát, am, maš hasidim, rú, robtein, nu Lo ga betivo, Ne alehem kool Geweldig, geweldig wat je ons nu zegt. Let op. Wanneer je revert aan de judaat en het. En nu Chaim Vital neemt een woord als het ware van zijn eigen perspectief. Zegt. En het schijnt aan de armoede van mijn mening. Chaim. Van mij, van Chaim. Scheiers. Dat er zijn van die. Mensen die shamanier, is, dat zijn mensen die schemanier tvielen kolayom. Die leggen, houden, tvielen de hele dag. Dus de hele dag uh, heeft hij die, die doosjes tvielen op zijn hoofd en voorhoofd en op zijn arm. O, ho, hoewel het alleen voorgeschreven is om dat alleen overdag te doen. Alleen tijdens uh, de, de dag. Hoe Gorem en deze mens die dat doet, natuurlijk als hij dat innerlijk dat doet, en hij mag wel uiterlijk dat ook doen, maar als hij dat innerlijk niet doet, dan is het, dan is het niets, dan betekent dat niets. Maar als hij dat innerlijk doet, en ook mag, mag uiterlijk doen, dan is het, wat hij zegt ons, dat hij dat kan de hele dag doen, en daarmee gorem veroorzaakt hij, La hota mochin kuleyom, let op. Om de mochin de hele dag te laten uh, rusten, blijven, rusten op de mens. En was dat, als dat, hij zegt, wat betekent dat? Hij zegt, het lijkt aan mijn mening, aan mijn bescheiden mening, dat de zin daarvan is dat het slaat op de richemo van de godlood, let op. Of the Rishimov and the Godlud. Dus niet the Godlud zelf. Niet that the morgen himself blijft. And good to plead what Jelos New geweldig zegt. That is the Kabbalah. Niet that the licht blijft in onze Kilim dan net zoals tijdens het gebed het geval is. Maar dat alleen maar Rishimov and the Godlud blijft. Ja, Dus de sporen van de Godloed blijven wel zitten, als het ware, in uh, rusten in de mens. Uh, ze gaan niet weg, dat is wat Hij zegt ons. Kija mogen als man, let op wat Hij ons nu vertelt, want de mogen zelf, we hebben al gezegd, zo'n eenja holet leaschko dat er geen vermogen, vermogen is. Bij ons is er geen vermogen om uh, die mogen langer dan drie uur vast te houden. Waar viel let op wat hij zegt ons? Waar viel Moshe Rabbeinu, Hela vashalom? Wat? Kijk nou wat hij zegt ons. Dan zal je zien hoe ik, war ik, hoe ik uh, waar kom ik aan deze dat soort uitspraken. Dat zelfs Moshe, onze leraar. Van gezegende na nagedachtenis, had, uh, zijn handen waren niet de hele dag, niet, zijn handen waren uitges uitgespreid, alleen maar drie uur lang. Uitspreiden van de handen betekent vo volledig galoet maken wat de moshe deed. Alleen maar drie uur verder, oh hij kon het niet langer doen. Gamze hoe dat is ook de reden voor het, van het feit, van, van wat wij hebben gezegd, van wat de Torah geleerden hadden gezegd, de, de Torah geleerden van de gezegende nagedachtenis, 24 in het midden, dat de eerste chassidim, dat is wat, wat zij hadden gezegd, dat de eerste chassidim eh, hadden de tvilin, uh, niet afgedaan gedurende de hele dag. Duidelijk. Wat betekent dat zij hadden gezegd, de Torah leerde dat de hadden gezegd dat de eerste gezinim de hele dag hadden, droegen het viel. Dat betekent niet dat zij konden, in, niet dat zij in staat waren om morgen vast te houden na het verstreken, na het uh, zeggen van het gebed, want na nou, het zeggen van het gebed, al die mogen, die gaan weer terug, vervliegen. Ook Moshe, dat geen kracht gaat om dat te doen. Maar dat zij, dat, dat alleen de Rishimo, de Rishimo van de Gadloot, alleen bij hen daardoor overbleef. Dat zij daardoor vast konden houden, de Rishimo van de Gadloot. Geweldig, geweldig wat hij zegt. 25 na de punt. Wij Jan hoe, mala. Scha in de zieren piniet ak sham 26. Kol ayom kolo. Punt. Wij en het gaat erom. Gededen dat de zinder van is, gededen die grom um, kou gele malle om let op wat je zegt ons om de kracht uh, van boven te veroorzaken, dus door daardoor veroorzaakt men de kracht boven. Zal mogen alleen niem dat de dat de hoge mogen van de zierant bin. Niet akvo zullen uh, uh, niet zullen uh, Afgehouden zullen gehouden, afgehouden worden daar, zullen niet vertrekken. De hele dag, zesentwintig. Na de punt. vezehu shamru rasal shlohalu yadav shlohayu yadav shel Moshe prushot yoter me gimil Kijk, geweldig, hoe wij verbinding leggen met de taalmoed, en dat wij weten, dan wij leren begrepen de taalmoed op de juiste wijze, zijn niet zoals dat volk leert, zij zitten hun broeken te versleten, dag, de hele dag, en uh, ontvangen nog daarvoor centjes van de overheid, en allerlei andere instanties, voor wat, voor zij doen. Zij brengen niets in deze wereld, wat zij zitten te leren, hier of Israël, of in de hele wereld, als zij zitten te raad leren, dan doen zij niets, alleen voor zichzelf. En ze begrijpen niet wat zij leren, het op wat je ons nu leert, dat dat is wat de Torah geleerden hadden gezegd, dat dat is wat zij hadden bedoeld, dat de handen van Moshe waren niet langer uh, uitgestrekt dan drie uur lang. Want het is onmogelijk om dat te doen meer dan drie uur. Meer dan drie uur kan men dat niet doen. Ook Moshe had daar geen kracht om dat te doen. Duidelijk, want alles wat de wens, alles wat de schepping. Heet, is niet in staat om dat te doen. Geen ziel op aarde, want alle zielen op aarde komen van, de, van het breken door het ontstaan, door het breken van de kilim. Alle zielen in, hebben in zichzelf van die, gebre, gebre, ge, van die scherfjes van de um, zeven koningen. Behalve Yeshua, want Yeshua is, komt van de ketter, van de gar, en we hebben dat geleerd, dat uh, ketter, de gar van de ketter, werd niet gebroken, daarom ook in de, maar uh, Yeshua komt van de gar, van de uh, atik, en daarom Yeshua alleen kon permanent blijven um, uh, aantrekken, de mogen man te doen, en aantrekken, de mogen van de zoon. En natuurlijk veel hoger, want hij zelf was de ketter, de merkawaar, uh, de drager van de kracht, van de ketter, van de, van de zoon, van de zerenpien. Dus hij kon het nog verder aantrekken, de mochijn van de aard. Maar geen andere mens, we zien het wel zelfs, Moshe was dat niet in staat. Kijk nou, dat, dat wat eerlijkheid en waarheid, de waarheid van de Torah en de Kabbalah, zie je dat? Niet dat men verhemeld uh, Moshe de, de, de, tot helemaal op een sokkel zet en maakt van hem een idool. God verhoede. Maar men weet wel dat hij ook moshe was niet in staat om dat te doen. Nou, hier, is het, hier heb je een antwoord. Nou, laat staan een lummel van anderen, een lummel die na moshe is gekomen. Ja, ik bedoel, uh, ik bedoel niet uh, uh, dat uh, anders, maar ik bedoel, uh, wie was dan groter dan moshe? Ja. Um, alleen uh, Rabbi Shimon Bar Yochai was een vervolgfase. En Ari was ook nog een vervolgfase van dezelfde kracht van Moshe. En de Moshe ontleent zijn kracht aan Yeshua. Dus laat staan andere lummel bedoel ik lummel in de zin van alles wat lager is dan dan uh, alle rabies, rabbijnen, die dan eruit kwamen, die dan uh, die dingen deden. Natuurlijk dat ieder van hen bracht ook dingen te, uh, uh, in deze wereld maakte zijn eigen correcties, natuurlijk is het zo, maar wie kon dan meer langer vasthouden gebed, dan, dan drie uur als moschee zelf, kon dat niet doen. Als de leraar dat niet kan, hoe kan dat zijn, hoe kunnen dan de leerlingen doen? Als zij die houden zich aan de kracht van een moschee. dat hun uh, moschee dat niet kan, wat kan dan? We kunnen dan anderen andere dat doen. Let op, en hier zit een geheim. Let op wat wij leren nu, en wat nu opeens zien wij het verschil dat ja, niemand kan dat doen die zich houdt vast aan Moshe, aan de Torah en niet aan Yeshua. Let op. Maar wie zich houdt vast aan Yeshua, die in principe. Kan dat wel, die wel kan de hele dag door, kan die in zekere mate, in de mate van zijn, vastberaden eh, geloof in Yeshua, verbondenheid met Yeshua, in de mate van zijn verbondenheid met Yeshua. Op elk willekeurig moment kan hij wel deze ähm, verbondenheid hebben, permanent zich verbonden te houden met, met Yeshua. Met Yeshua kan dat wel, met Moshe kan dat niet. Iedereen die volgt alleen tot en tot en met äh, Moshe kan niet meer doen dan wat zijn bron kan, dan wat Moshe kan, en Moshe kon niet meer dan drie uur lang dat hebben, maar wie zich bezighoudt, wie zich aanhecht, nog hoger, dan Moshe, aan Yeshua, die wel door de kracht van Yeshua, kan wel deze, eh, uh, deze man, de juiste man omhoog brengen, waardoor de man die, in staat stelt de zon om de morgen, de hele dag permanent vast te houden, en ze te maken, en dat door te sluizen aan de mens die dat doet. Kijk welke wonder komt er eruit, wonderlijke werking die wij zien, komt er eruit, waardoor wij zien dat, eh, uh, waardoor wij in een nieuwe licht kunnen horen wat Yeshua zegt, dat de kleinste in het koninkrijk, de hemel is groter dan de grootste daarvoor, dan de grootste um, wijze die daarvoor was, want geen wijze kwam het koninkrijk, koninkrijk van de hemel binnen alleen vanaf het, van het moment van de tijd van Yeshua, begon de tijdperk van het uh, binnenkomen in het koninkrijk daarheen. Moshe had het niet, de, Moshe kon al, Mo, Moshe, de Torah het daarover, Moshe mocht het niet doen, mocht het niet ervaren, Moshe, Hashem zei aan Moshe, aan op de berg, Staan. Dus kijk, toen zij kwamen bij het land, van, bij het beloofde land, dat is beloofde land is het land van de permanente verbondenheid met Hashem, het land waarop de Hashem rust, dat wil zeggen de klie keter, de klie van de hoge klie keter, alleen de verbondenheid met Yeshua, dat is het land Israël. Daarom is Israël is nog steeds niet gekomen, het volk Israël is nog steeds buiten, staat buiten het land van Israël, buiten het, buiten, buiten het beloofde land, innerlijk, maar ook uiterlijk, daarom Moshe werd niet, uh, van, maar Hashem heeft hem niet, um, geen toestemming gegeven om hem binnen te, het, het land Israël, het beloofde land, binnen te komen. Omdat, en dan Hashem zei tegen hem, sta op de berg en kijk naar het land dat ik aan jouw nakomelingen zal geven. Zij zullen het wel uh, uh, beërven. Hij bedoelde natuurlijk niet, deze, de generatie van, uh, hij bedoelde, de generatie van, uh, na de komst, vanaf de komst van Jeshua. En daarom, en daarom, als zinnebeeld daarvan, kijk wat ik zeg, nu nergens vind je dat. Het is de allerhoogste theologie, tussen, de, als het ware, in de van alle tijd tot de komst van de Moshe. Let op wat ik jullie zei. Daarom, daarom had hij niet Moshe mocht brengen Israel naar het beloofde land. Maar Yeshua bin Nun. Yeshua bin Nun is ook zijn achternaam en zijn naam, in de naam Yeshua, de slaap dus het de van. De toekomstige Jeshua die zal komen op aarde eh, eh, bij zijn eerste verschijning al. Toen konden, was het ook een kans voor Israël om eh, eh, Gmartikun te veroorzaken, maar zij hadden dat niet gedaan. Ze hielden zich vast aan Moshe en gingen niet boven omhoog en daarom konden ze het land en daarom moesten ze het land verlaten, daarom de tempel werd vernietigd en het volk werd verbannen van het land Israël, omdat uh, zonder verbondenheid met Yeshua is er geen land, sprake van het uh, beerven van het beloofde land. land.